8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. VU Medisch Centrum ontslaat klokkenluider. VVD wil dat mensen thuiszorg zelf betalen. En VN vraagt meer noodhulp voor Syrië. Een van de twee artsen die hun zorgen uiten over ruzies binnen het VU Medisch Centrum is op non-actief gesteld. Het gaat om longarts en hoogleraar Piet Posmus, zo heeft het Amsterdamse ziekenhuis bekendgemaakt. Posmus trok in juli aan de bel bij de Raad van Toezicht van het VUMC en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Door aanhoudende ruzies vreesde hij voor de veiligheid van patiënten die een ingreep moesten ondergaan op de afdeling longchirurgie. De inspectie volgde posmus en plaatste het ziekenhuis afgelopen dinsdag onder verscherp toezicht. Vervolgens zou de Raad van Bestuur de positie van de longarts onhoudbaar hebben gevonden. Het ziekenhuis wil daar officieel niets over zeggen. Iedereen moet in principe zijn eigen thuiszorg regelen, vindt de VVD. Alleen mensen die echt geen oplossing hebben, zouden nog een beroep kunnen doen op de overheid. Het is niet raar om bij je moeder de ramen te zeemen, zegt VVD-minister Schippers van Volksgezondheid in het AD. Nu betalen alle mensen met thuiszorg een vaste bijdrage, maar volgens Schippers wordt de zorg onbetaalbaar als de huidige regeling wordt voortgezet. Schippers wil net als de PvdA flink investeren in het aantal wijkverpleegkundigen. De PvdA wil er de komende jaren 10.000 wijkverpleegkundigen bij hebben en ook willen de Sociaaldemocraten duizend nieuwe zorgcentra in wijken opzetten. PvdA-kamerlid Kleinsma zegt in Dagblad Trouw dat er met meer wijkverpleegkundigen veel geld kan worden bespaard. De lijsttrekkers van verschillende partijen willen geen voorkeur uitspreken voor een bepaalde coalitie. In het eerste NOS-lijsttrekkersdebat op tv benadrukten de partijleiders gisteravond vooral het belang van goede samenwerking na de verkiezingen. Volgens D66-leider Pechtold is het geen coalitiespelletje drie weken voor de verkiezingen. En PvdA-leider Samson zei dat hij er nooit te geheim van heeft gemaakt dat hij goed met het CDA zou kunnen samenwerken. De lijsttrekkers van VVD, SP en PVV deden niet mee aan het debat. De andere partijleiders gingen vooral in discussie over de economie. VN-hulpcoördinator Emers heeft de internationale gemeenschap opgeroepen... meer geld beschikbaar te stellen voor hulp aan Syrische vluchtelingen. Zeker 2,5 miljoen Syriërs hebben door de burgeroorlog zo goed als niets meer. En ruim een miljoen mensen zijn op de vlucht. Ze hebben behoefte aan voedsel, water, onderdak en medicijnen, zegt de VN. Volgens Emers is het moeilijk de Syriërs in nood te bereiken. Vooral in gebieden waar wordt gevochten. Amnesty International meldt dat bewoners van de stad Aleppo zwaar te lijden hebben. Sinds eind vorige maand zijn ook daar zware gevechten. Volgens een onderzoeker van Amnesty die de stad bezocht... lopen bewoners veel gevaar door het gebruik van onnauwkeurige wapens. Bijvoorbeeld als ze in de rij staan voor brood. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een grote order bij vliegtuigbouwer Boeing afgezegd. Het bedrijf wil 35 bestelde Boeing 787's niet meer hebben. Met de order is een bedrag gemoeid van bijna 7 miljard euro. De afgelopen boekjaar leed Qantas een verlies van ruim 200 miljoen. Het is voor het eerst sinds de privatisering van het bedrijf in 1995 dat de leiding een verlies bekend maakt. Het bedrijf legt vooral geld toe op de lange internationale vluchten naar Europa en Amerika. Vooral door de dure brandstof. Het afzeggen van de zuinige Boeing 787 Dreamliner betekent dat Qantas langer moet doorvliegen met de kerosine slurpende Jumbo's. In Tilburg zijn twee meisjes van 16 gewond geraakt... toen ze wat dronken op een introductieavond van hun school. De meisjes namen op het ROC in Tilburg wat te drinken uit een bekertje. Ze dachten dat dat ranja was, maar ze kregen direct brandwonden aan hun mond en keel. Ze zijn opgenomen in het ziekenhuis. Een jongen dronk ook van de ranja, maar spuugde de vloeistof meteen uit. Hij is niet gewond geraakt. Vermoedelijk zat er in de kartonnen bekers een bijtende stof. De politie gaat uit van een ongeluk, maar neemt het incident wel serieus. De recherche heeft monsters genomen van de drankjes... en zoekt uit wat er precies is gebeurd, zegt de woordvoerder. De testrit van de marswagen Curiosity is succesvol verlopen... zegt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. De verkenner reed een paar meter heen en weer... om aan te tonen dat het aandrijfsysteem werkt. Op een foto die een van de technici twitterde... zijn duidelijk bandensporen te zien. De Curiosity gaat zaterdag op weg naar zijn eerste doel op Mars. Verschillende geologische formaties zo'n 400 meter verderop... die de onderzoekers van dichtbij willen zien. Dan is weer nog vanochtend vrij veel bewolking... met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag droog en wat vaker zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Aan de temperatuur verandert weinig. In het weekend is het wisselvallig. Er staat een stevige zuidwestenwind. ANWB verkeersinformatie. Er staat nu zo'n 50 kilometer file in het hele land. De meeste vertraging heb je op de wegen rondom Rotterdam. Maar ook op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum is het aansluiten. Bij Tiel staat 5 kilometer. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en het knooppunt ter plein inmiddels 10 kilometer. Ook op de parallelbaan richting Rotterdam loopt het vast. Dat komt door een kapotte vrachtwagen op de A20 eerder vanochtend richting Hoek van Holland bij de afrit Spaanse polder. Maar alle rijstroken zijn inmiddels daar weer vrij. En op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda loopt het vast tussen Schiedam en het knooppunt ter plein over 8 kilometer. De A58 Breda-Eindhoven, langzaam rijden tussen knooppunt de Baars en Moergestel. En op de A67 Venlo-Eindhoven staat tussen Zomer en Gelder op 3 kilometer.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 Van ondernemers. Volg je hart. Gebruik je hoofd. Investeer nu in een duurzame toekomst en word mede-eigenaar van Triodos Bank. Kijk op triodos.nl. Het NOS Radio in -journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Bouwbedrijf BAM komt ook met de halfjaarscijfers en die zijn rood. Topman Nico de Vries geeft zo de toelichting. De Tweede Kamer praat vandaag over het al dan niet afschaffen van de langstudeerboete. Dat zit er zomaar in. Nu ook het CDA dat niet meer zelfs ziet zitten. CDA-leider Buma hield gisteravond tijdens het verkiezingsdebat de kaarten nog even tegen de borst. Ik verwacht dat dat morgen moet kunnen. Het eerste televisieverkiezingsdebat wilde trouwens maar niet loskomen. De lijsttrekkers waren zeer eensgezind om Nederland gezamenlijk uit de crisis te halen. Ja, het was wel zonder Emiel Roemer en Mark Rutte en zonder Geert Wilders. Maar het was dan toch gisteravond... het eerste televisielijstrekkersdebat van deze campagne. Onder zware beveiliging gingen Samson van de PvdA... Buma van het CDA, Slob van de ChristenUnie... Pechtel van D66 en Sap van GroenLinks met elkaar in debat. De grote drie waren er niet, zoals ik al zei... maar de kleine drie wel, Hoort u in de samenvatting van Wilma Borgman. Wilders, Rutte en Roemer waren er niet... maar Time, Brinkman en Van der Staaij waren er wel. Kees van der Staaij van de SGP, bijvoorbeeld in debat met Alexander Pechtold van D66. Nou ja, tien jaar geleden zou op de tv zijn voor een SGP-lijsttrekker nog het kastje van de duivel zijn. Dat... En vandaag staan we hier in debat. Dat, dat... is voortschrijdend maatschappelijk inzicht. Ja, kijk, collega, D66 is wel een beetje aan het radicaliseren, is mijn <lacht> indruk de laatste tijd. He, dat echte liberalen de burger ook beschermen tegen de overheid, vrijheid bieden is een beetje aan het vervagen. Hè? Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren met Jolande Sap van GroenLinks... Of Europa en of al dat geld om de euro te redden wel goed is besteed. We zien dat uh, Brussel een bodemloze put is waar miljarden zowel, uh, euro's naartoe gaan. En ook dat uh, Brussel ondemocratisch is. En ja, Brussel en de euro, ja, dat zijn eigenlijk vijanden van een Europese uh, samenwerking waar ik juist voor ontzettend voor ben. Die crisis die wacht natuurlijk niet op het moment dat wij in Europa eindelijk zo ver zijn dat het allemaal perfect is en dat het helemaal democratisch is. Die crisis die dat nu door en die de crisis vraagt nu om oplossingen. En Hero Brinkman, ooit van de PVV en nu van het Democratisch Politiek Keerpunt, die met Aris Lop van de ChristenUnie praat over asielbeleid. Kinderen onder de 18 jaar, die meer, langer dan 8 jaar in Nederland verblijven, zich netjes gedragen hebben, zich goed hebben aangepast, geïntegreerd zijn, dat wij die, die mensen niet het land uitzenden. Dat geldt overigens niet voor de ouders die procedure gestapeld hebben. Maar, maar dat geldt de wel de voor de kinderen. Van de heer. Ja, ja, ik ben daar is ook op met de ouders, want ik bedoel, er worden nu ook gezinnen uit elkaar gehaald. Ook dat is schrijnend. Ik vind dat we zo snel mogelijk mensen duidelijkheid moeten geven. Als mensen hier niet rechtmatig zijn, dan moeten ze ook weer zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst. Maar haal die gezinnen niet uit elkaar, geef snel duidelijkheid. En als ze mogen blijven, zorg dan ook dat ze een goede plek krijgen. U bent zeer eensgezind. Hartelijk nee. dank. U bent eensgezind. Dat was nog het meest opvallende aan het debat. Instemmend geknik, applaus onderling. Nauwelijks aanvallen op een ander. Want na de verkiezingen moet het tenslotte wel worden samengewerkt. En de mensen willen natuurlijk wel. Hier staat nu de tweede partij van het land, de derde in de peilingen. Ik ben absoluut niet van plan me neer te leggen bij welke Peiling. einduitslag op voorhand dan ook. Zeker niet omdat ik weet, wat de heer Pechtelt ook al zei, dat wij na de verkiezingen met z'n allen een regering gaan, moeten gaan vormen. Deze verkiezingen gaan niet over wie het snelst in het torentje terechtkomt. Deze verkiezingen gaan over de vraag hoe Nederland uit de crisis komt. Want dit spel kunnen we inderdaad drie weken lang ieder debat gaan voeren. En dan zien we weer zo'n taartpunt met peilingen. Dan gaan we optellen. Nou, dat zal het wel worden. Ik weet het niet. Ik weet wel dat wij er op dit moment als CDA niet goed voor staan. En dat het mijn ambitie is om er wel goed voor te komen staan. En die ambitie hebben we allemaal, maar die heb ik zeker. En dan zullen we op 12 september zien en dan zullen we op 13 september zien. En voor mij gaat het dan om een ideale... En niet omdat taartpuntje het mee heeft heeft meerderheid. Juist. Mensen zijn het gedoe echt zat. Wat we de afgelopen jaren ook hebben gezien. Zoveel gedoe. En dan zie je dat mensen met de rug naar de politiek toe gaan staan. Mensen willen gewoon horen, hoe komen we uit deze crisis? Is er een open houding naar elkaar Zeker. om samen te werken? Gaan we die staatsschuld afbouwen? En doen we ook iets aan die arbeidsmarkt? Daar moeten we ja. voor gaan knokken ja. met elkaar. Knokken met elkaar en niet tegen elkaar. Dat leek het vies van dit eerste lijsttrekkersdebat. Misschien ook niet zo gek, want wie er ook premier wordt uit deze partijen moet uiteindelijk na de verkiezingen... de steun komen voor een nieuw kabinet. Ja, en opvallend was misschien wel gisteravond dat niet zozeer Europa... groot thema was, maar wel de zorg. Joost Vullings in Den Haag, wordt dat misschien dan toch... het thema van deze verkiezingen, de kosten in de zorg? Ja, nou ja, het zou kunnen. Het is altijd lastig om te voorspellen... wat nou het thema gaat worden tijdens de verkiezingen. Maar, <coughs> sorry, het zou op zichzelf niet vreemd zijn. Uh, want ja, zorg is al veruit uit de grootste kostenpost in ons land... en het wordt alleen nog maar groter en veel partijen en deskundigen vinden dat het nu ook wel echt de tijd rijp is dat er iets moet gaan uh, gebeuren in de zorg. Want anders wordt het echt onbetaalbaar op termijn. En het is natuurlijk wel zo dat de afgelopen jaren hebben we heel veel gediscussieerd in Nederland over de AOW-leeftijd. En, en nu zie je inderdaad uh, in, in de media, in kranten, uh, op radio en tv het debat over de zorgkosten omhoog komen op de prioriteitenlijstjes. Uh, maar ja, aan de andere kant, tot op heden is er volgens mij meer gesproken over de langsedeerdersboete. En wat dat betreft is een campagne een vreemd fenomeen en niet altijd te voorspellen. Nee, zo is dat. Uh, we zien wel in de kranten vanochtend ook weer plannetjes over de zorg hè, van de VVD. Uh, Schippers zegt daar, nummer twee op de lijst van de VVD... dat de thuiszorg zelf uh, betaald moet worden, grotendeels. De PvdA komt uh, met een masterplan voor zorg in de wijk. Daar zouden dan wijkverpleegkundigen bij moeten. Is dat ook het uh, misschien wel klassieke verschil tussen de VVD en de PvdA? Uh, ergens geld af en aan de andere kant geld erbij bij de PvdA... Ja, dat lijkt inderdaad wel een klassiek verschil. Maar ik heb mij gisteren ook wel weer laten uitleggen... dat bijvoorbeeld als je heel veel uh, wijkverpleegkundigen inzet... dat kost natuurlijk wel een investering. Maar uh, de gedachte erachter uh, is geloof ik... dat uh, uh, je daardoor mensen langer thuis kan laten wonen, ouderen. Die komen dan niet in, in verzorgingshuizen terecht. Dus Aha. op termijn zou dat ook wel weer geld kunnen gaan opleveren. Goed, maar je toch... ziet het wel, dit zijn twee zorgplannen. Dus ja, het, het speelt wel. En het is, alles is erop gericht om die, om die kosten terug te dringen. En dat kan je dus doen door uh, mensen langer thuis te houden. Of door mensen meer te laten betalen. dat zijn allemaal oplossingen, verschillende soorten oplossingen... die we de komende weken lang zien zullen komen. Ja, en Joost, dan toch nog even Europa. Want dat was toch het thema, hè, dat uh, ook door de PVV natuurlijk... een beetje op het schild gehezen als het verkiezingsthema. We hebben er niet veel over gehoord. Over de crisis zeiden alle partijen, ja, het is vervelend... maar we moeten wel betalen, want uh, niet... Uh, Steunen, dat kost ons nog veel meer geld. En dat is het dan? Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk ook uh, zo'n zo debat. Uh, de, de thema's die worden aangesneden... worden natuurlijk door, voor een groot gedeelte of meestal ook bepaald... door de programmamakers. En daar, ja, daar heb ik deze keer niet bij gezeten. Ik ben meer druk met 3 september, het Radio 1-debat. Uh, van half 4 tot half 6 in de middag is dat er ook even uit. Maar ik, ik kan me <lacht> voorstellen dat ze niet op Europa hebben ingezet. Want ja, de, de, de anti-Europese partijen... of de partijen die in ieder geval veel minder enthousiast zijn over Europa... de PVV, de SP en de VVD, die waren niet aanwezig. Dus je zag wel een debatje, daar hoorde je net wat over... tussen Jolanda Stap van GroenLinks en Marianne Thieme over Europa. Maar ja, de, de, de grootste partijen van gisteravond... CDA, van de A en D66... ja, daar zit te weinig eh, fundamenteel verschil tussen... op het punt van Europa om daar nou een heel scherp debat over te voeren. Dus het gaat spetteren als de VVD, SP en PVV erbij zijn, denk je? Ja, nou ja, aan zondag is, is, er, is er een premiersdebat georganiseerd, RTL 4. Dus dan zijn die drie partijen er wel. En uh, Diederik Samson van de Partij van de Arbeid mag ook meedoen. Nou ja, dat, dat zal zeker meer, meer gaan spetteren. De, de, de tegenstellingen zijn groter. Uh, het, het feit dat Geert Wilders aanwezig is, die is natuurlijk altijd goed voor, om, om verder duels uit te lokken. Mm -hmm. Ik kan me zelfs van dat debat van, van twee jaar geleden herinneren: dat het zo fel was dat het af en toe niet eens meer te volgen was. Ja. Dus ja, ik vroeg. hoop dat de heren uh, zich een beetje onder controle kunnen houden. Nou. Wie, wie weet gaat dit debat weer de hele andere kant op. We gaan het allemaal aanhoren en uh, bekijken. Joost Vullink, samen met jou, dankjewel. Amerikaanse stad Tampa maakt zich op voor de Republikeinse conventie. Eh, er komt ook nog een tropische storm aan. Isaac kan een roet in het heet gooien. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis mooi. Er staan nu 18 files Marcel en die staan vooral rondom Rotterdam. Althans daar loop je de meeste vertraging op. Ik begin echter met de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Daar loopt het vast bij Tiel. Vijf kilometer file. Ook de A15, maar dan bij Rotterdam richting Europoort. Tussen Alblasserdam en Knopend Ridderkerk, Twee kilometer door een ongeluk. De rechterreis ook in dicht. Aan de andere kant, of vlakbij eigenlijk, op de A16... vanuit Breda naar Rotterdam, tussen datzelfde knooppunt Ridderkerk... en het knooppunt plein 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A20, richting Hoek van Holland... op dat knooppunt Plein 2 kilometer file, linkerijstok is dicht. Tot slot de A20 richting Gouda, tussen het knooppunt Ketelplein... en weer het knooppunt Herbrechtseplein, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen en Marcel Oosten. De malaise in de bouw houdt aan en het eh, ene na het andere bedrijf gaat failliet. Ook de vooruitzichten op de korte termijn zijn eh, weinig opgevend voor de sector kunnen bestellen. Ook dieprode cijfers voor de grootste bouwer van Nederland, de koninklijke Bamgroep. Een verlies van zomaar 250 miljoen euro over de eerste zes maanden van dit jaar. Een jaar geleden rolde er nog een winst van 65 miljoen euro uit. En eh, ook een omzet die daalde. Topman Nico de Vries, goedemorgen. Ik kan me voorstellen dat u niet heel lekker geslapen heeft vannacht. Want het zijn geen fraaie cijfers. Waar liggen de oorzaken van dit verlies? Nou, um, de, de oorzaken van het verlies is, zijn dat we um, uh, toch hebben afgeschreven op onze vastgoedpositie. En we hebben afgeschreven op, uh, op de goodwill die wij op de balans hadden staan uh, voor ons bedrijf AM. Uh -huh. En dat maakt dat je, uh, dat je deze cijfers ook niet helemaal kunt vergelijken met vorig jaar. Uh, want operationeel gaat het, gaat het de onderneming eigenlijk best nog goed. Ondanks het feit dat wij ook best last hebben van de hele zware economische tijden. Uh, grote, scherpe concurrentie. Maar uh, wij hebben verlies genomen nogmaals op onze uh, vastgoedportefeuille. Ja. En, uh, en, uh, maar meneer De Vries, als het minder waard wordt wat u heeft en erop moet afwaarderen... dan heeft dat rechtstreeks te maken met de crisis, toch? Natuurlijk. Dat is zonder meer waar. Uh, en daarom uh, hebben we ook besloten om dat nu te doen. We hebben de afgelopen kwartaal gezien en gehoord... dat het steeds uh, slechter gaat op de Nederlandse huizenmarkt. Want dat is wel de kern waar het om gaat. Hè. Het gaat om de Nederlandse huizenmarkt. Uh, we zien voorlopig nog geen herstel... En uh, ja, dan kijk je naar je portefeuille en dan ga je nog eens rekenen. En dan kom je tot de conclusie dat eigenlijk alles later uh, uh, tot stand komt. Als je ooit eerst hebt berekend uh, de gemiddelde prijzen waar we uh, onze huizen voor kunnen verkopen, die dalen. Hmm. Uh, ja, en dat alles leidt tot de conclusie dat je moet uh, afwaarderen. Overigens ook lang niet op onze hele portefeuille. We hebben elke plot, uh, elk stuk uh, land en elke ontwikkeling goed tegen het licht gehouden. En uh, een groot aantal daarvan hebben we afgewaardeerd. Goed, u bent natuurlijk niet, uh, meneer De Vries, alleen actief op de Nederlandse woningmarkt. Ook internationaal bouwt u, waar verdient u nog wel geld? Nou, zo gemiddeld gesproken gaat het in de ons omliggende landen... Uh, waar wij actief zijn, dat zijn Engeland, Duitsland en België... eigenlijk nog wel uh, goed, best wel goed. Dus we verdienen daar zeker. Overigens verdienen we in Nederland ook echt uh, met werken ons brood. Ja. Uh, alleen hier zijn de berichten gewoon wat somberder... dan in de landen waar ik, uh, waar ik over sprak. Hm. Uh, als je dan kijkt naar uh, de verkiezingen die eraan zitten te komen... Hè? Uh, zoals bijvoorbeeld de VVD die aangeven dat er meer asfalt uh, moet komen in Nederland. Is dat gunstig voor u? Bent u, bent u blij met bijvoorbeeld de regering met de VVD? Eh... Uh. Ik wou me niet te zeer met de politiek inlaten. Maar ik ben in het algemeen voor een overheid die de bouw. die de economie stimuleert. Laat ik, laat ik daarmee beginnen. Die daarmee het vertrouwen herstelt. van de Nederlandse burger in de toekomst. En uh, ja, last but not least. maar die ook de bouwsector uh, stimuleert. en de huizenmarkt vlot trekt. Want dat is echt nodig in Nederland. En hoe doe je dat dan? Want uh, ingrepen in de, het hypotheekstelsel. Uh, ja, die lijken er toch wel aan te komen. Uh, zegt u net als Bert van bij Els van Heijmans, die we gisteren spraken, zorg in ieder geval voor duidelijkheid? Ja, dat is een belangrijk punt. Dat, is, dat roept de sector ook, uh, ook collectief. Zorg voor duidelijkheid. Daarnaast ook natuurlijk de goede maatregelen. Dus geen plotselinge maatregelen, maar wel maatregelen en, en regelingen die in beton gegoten zijn... die niet bij, uh, bij, bij de volgende verkiezingen weer ter discussie staan... Uh, kijk op de lange termijn en kom dan ook tot de conclusie dat uh, de bouwmarkt voor de Nederlandse economie gewoon heel, van heel groot belang is. Ja. ja, want we zien toch ook langzaamaan uh, de werkloosheid oplopen in Nederland. Hè? En u heeft in de voorbije jaren ja, onderweg heel wat personeel uh, verloren en moeten ontslaan, of contracten niet kunnen ja. verlengen. Hoe is dat ja. um, op dit moment voor uh, de werknemers van BAM? Moet u mensen weer ontslaan? Nou, We hebben, zoals u terecht zegt, de afgelopen jaren heel kort op de ontwikkeling van de markt gezeten. En we hebben voortdurend onze organisaties uh, bijgesteld. Uh, ik houd het zeker voor mogelijk dat we, als, de, uh, als in de komende tijd onze Nederlandse werkmaatschappijen die orderportefeuille niet voldoende kunnen vullen, uh -huh. dat we uh, weer verder uh, moeten krimpen. Dat zou uh, zeker kunnen. En op welke termijn zou dat moeten gebeuren, meneer De Vries? Nou, uh, ik denk dat we, dat we uh, in een jaar, in het komende jaar, uh, die conclusie kunnen trekken. Goed. Topman Nico de Vries van de Koninklijke BAM Groep. Dank. Dank u ook. Goedemorgen. Acht minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. In Tampa, Verenigde Staten, begint maandag de Republikeinse Conventie. Partijcongres zal Mitt Romney dan zo goed als zeker aanwijzen... als de man die het in november gaat opnemen tegen president Obama. En die maakt er volgens Romney een zootje van, van de economie. De Republikein ziet zichzelf als redder van het land... want, zoals hij vaak zegt, ik weet hoe een bedrijf werkt. Geen wonder dus dat de democraten in hun spotjes... zijn verleden als zakenman aan de kaak stellen. Als Romney het land gaat besturen, zoals hij zijn bedrijven leidt... dan wil ik hem niet, zegt Joe Soptik. Tegenwoordig beter bekend als Joe de Steelworker. Dit is een van de belangrijkste boodschappen van de Obama-campagne. Nog een enkele schroottrein rijdt er langs het terrein van Armco Steel. Enige teken dat er nog een beetje activiteit is hier. Armco Steel. En dat werd in 1993 overgenomen door Bain Capital van Romney. En Bain Capital uiteindelijk liquideerde dit bedrijf. En wat are we seeing now, Joe? It's just total, total destruction. There was a big building here. What you see now is it's ze recycled scrap here now. De enige wat nu nog over is van deze staalfabriek is een uh, verwerking van schroot. Zover het oog reikt zie je schroot. Tien jaar geleden, in 2001, werden deze mannen ontslagen. Samen met 700 andere werknemers van, uh, van Armco. Everything's gone. I mean, it's a, a non-profitable area. Ik zit hier met Joe Soptik, ex-werknemer, en met Andy Cruz. I guess you could say this is what, what the United States might look like... if Romney becomes president. Zo zal Amerika eruit zien als Romney president wordt. Does this make Mitt Romney look like a job creator? I don't think so. En geeft dit het gevoel dat Romney een banenschepper is? Nou, ik dacht het niet, zegt Soptik. Tot zover de campagneleuzen en soundbites. Maar wat heeft Romney nou echt fout gedaan daar in Kansas City? They actually came in and asked me how much it would cost for them to buy my job out from underneath me. En Joe vertelt, toen Bain Capital het bedrijf overnam, toen wilden ze weten hoeveel mijn baan kostte, want ze wilden me weg hebben omdat ik lid ben van een vakbond. Ik heb ze gezegd dat het 200.000 dollar zou kosten. <laughs> Ja, en dan lacht Joe. Niet omdat het zo leuk is, maar omdat het zo schandalig was. Het eerste waar Bane Capital mee begint is het wegwerken van de vakbonden. Dan komt Romney's grote vrees uit. De vakbond organiseert een staking. Bane stuurt stakingsbrekers. Het was een beetje zoals de SS. Ze kwamen met zwarte... Black cami-uniforms uh, en blouse, boots and... het leek op de SS, zegt Cruz. Helemaal in het zwart, laarzen. They would, they would harass the, the picket they would, uh... Stakers werden mishandeld. De Bond wint uiteindelijk, maar slechts voor een paar jaar. It went downhill from then. That's when, that's when they started changing their, their Dan gaat het snel bergafwaarts. Banen worden geschrapt en er komt nieuw management dat geen ervaring heeft met staal. They came in prepared for the Closing of the plant. Het nieuwe management heeft maar één doel: sluiting. Once they bought the plant, they borrowed $500 million against the plant. They paid themselves back the money that they had invested, so they they didn't lose any money. Het staalbedrijf wordt overladen met schulden dat het niet kan aflossen, maar Beem betaalt zichzelf wel dividend uit. Dat overleeft Armco Steel niet. If, miss, if Mr. Romney was such a great person. Ik weet niet hoeveel of dollars het was ze hadden. Maar waarom hebben ze dat niet in our pension fund. Het allerergste nog vindt Soptik dat Bain bij de liquidatie van het bedrijf... wel aan zichzelf dacht, maar niet aan het pensioenfonds van de werknemers. Dat is voor hem het ultieme bewijs dat Romney asociaal is. Bij Bain Capital in Boston klinkt natuurlijk een heel ander verhaal. Job creation is een bijproduct of, uh, of business. Het doel van een investeringsbank is niet banen creëren, maar waarde voor de belegger, zegt Jeffrey Reynard, een voormalig zakenpartner van Romney. Mitt Romney at Bain Capital had, I believe, the best investment track record. En daar was hij heel goed in. Romney behaalde 100% rendement, weet Reynard. Kapitalist versus arbeider, zo zwart-wit is het dus. Deze Amerikaanse presidentsverkiezingen ze zijn even principieel als ideologisch. De keuze is onwaarschijnlijk zeer zwart-wit. De Republikeinen geloven in de markt en niets dan de markt. De democraten denken toch dat in tijden van crisis... de regering wel een handje kan helpen. Cosmident Wessel de Jong maakte dit portret van Mitt Romney. De volgende nog twee in de aanloop naar de Republikeinse Conventie in Tampa. Het Vuurmedicentrum in Amsterdam heeft uh, een van de twee klokkenluiders op non-actief gezet. Longarts en hoogleraar longziekte Pieter Posmus is uit zijn functie gezet. Hij trok aan de bel bij de inspectie voor de gezondheidszorg over de patiëntveiligheid op de afdeling. Het VUMC staat inmiddels onder verscherpt toezicht van de inspectie. Tijmen Noordhoven is de advocaat van uh, meneer Posmus. Meneer Noordhoven, goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer hoorde uh, Pieter Posmus dat hij op non-actief wordt gezet? Dat was gisteren. Gisteren heeft hij een voornemen om een archief gesteld te worden. En dat is allemaal in de CAO geregeld dat hij nog zijn zienswijze kan geven. Maar hij heeft niet de illusie dat dat heel veel zal veranderen. En heeft hij dan nog een toekomst bij het ziekenhuis of is dat echt afgelopen nu? Het lijkt erop dat het centrum dat liever niet meer heeft. Zelf zou Posmus dat wel graag willen. Hij wil liefst nog met het ziekenhuis in gesprek om te kijken of er nog oplossingen zijn, of dat er gekeken kan worden... Uh, naar een, een manier van werken met de raad van bestuur. Uh, vooralsnog uh, lopen we daarbij tegen een, een redelijk dichte deur. Dit nieuws lezende, uh, meneer Noordhoven, zou je kunnen denken... dat uh, POSMUS de bron is van de onrust daar? Hoe is dit nieuws bij hem aangekomen? Um, wel, dat hij op nominatief is gesteld? Ja, ja dat, dat is... Uh, we, ze waren in gesprek, de partijen waren in gesprek. Uh, in één keer is met veel, veel haast uh, toch besloten om, uh, om hem een soort van te slachtofferen. Uh, dat is hard aangekomen. Uh, Naar nou, ik heb begrepen, ook bij zijn collega's. Hij heeft ook veel steunbetuigingen gekregen van zijn collega's, uh, met verbazing van de snelheid waarmee dit gaat, maar ook de manier waarop dit gaat. Um, dus ja, het, is, het, is, uh, het komt hard aan. En even ingaand op de, op de vraag die uh, Marcel ook stelt. Is hij dan, wordt hij gezien als de bron van, van onrust? Want dat suggereert deze actie toch van het ziekenhuis. Daar lijkt op. En dat is ook het verbazingwekkende. Want uh, als je kijkt naar de gang van zaken, dan waren er problemen. En die speelden al langer bij het uh, ziekenhuis. Yeah. En heeft begin juli heeft uh, meneer Posmus aangekaart bij de Raad van Toezicht uh, uh, dat die problemen met lo op longchirurgie opgelost moesten worden. En heeft hij bij de inspectie aangegeven, heeft hij puur vanuit zijn professionele verantwoordelijkheid naar patiënten toe, gezegd na de ziekmelding van dokter, uh, dokter Paul, um, we moeten kijken uh, naar oplossingen. En heeft hij uh, gekeken om uh, patiënten met spoed, te, waarvan een chirurgische ingreep noodzakelijk is, of uh, de, de verwachten is, ja. die onder te brengen bij het, uh, een ander ziekenhuis in de regio. Ja, en, en dat heeft misschien daarna wel voor onrust gezorgd uh, vervolgens? Uh, op de afdeling, maar eigenlijk geeft u aan, um, en dat blijkt ook tot nu toe uit berichtgeving, dat uh, meneer Posmus reageerde op geruzie in het ziekenhuis. Ja, je hebt de, de, de longchirurgische afdelingen en de, en de uh, longziekte. Uh, de longchirurgische afdelingen, daar waren ruzies. En meneer Posmus zit bij longziekte. En daar heeft hij als hoofd van die afdeling heeft hij daar uh, aan de bel getrokken. Um, niet meer en niet minder. Um, hij was ook geen partij bij het hele conflict wat daar speelde. Maar hij lijkt nu naar voren geschoven te worden. Um, en dat is ook opmerkelijk dat uiteindelijk nu, we zijn nu anderhalve maand later... en nu in één keer zou hij het veld moeten ruimen. Uh, terwijl de brief van de inspectie van begin deze week daarin wordt gezegd, euh, nou inderdaad, dat het bestuur misschien in een paar maanden daarvoor niet, niet juist heeft gehandeld. In ja. elk geval dat de inspectie er weinig vertrouwen in heeft. En twee, dat er inderdaad euh, wel een, een risico is voor de patiëntveiligheid. Ja. Dus uiteindelijk komen die tot een, een vergelijkbare conclusie als meneer Posmus begin juli heeft aangekaart bij de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. En heeft Posmus uh, uh, heeft natuurlijk dit slechte nieuws gekregen, maar heeft u nu wel de indruk dat het bestuur iets doet om de problemen op te lossen? Nou, Hij is er hard mee geconfronteerd met een, een maatregel. Ja. Het uh, is de vraag of dit de problemen oplost. Want ook zo dat zegt de inspectie in haar, haar brief van begin deze week. Van nou, De oplossing is niet mediation, maar ook niet het ontslaan van één of een paar specialisten. Dus uh, ik weet niet of dit de oplossing is. Uh, ook niet omdat het probleem niet zozeer bij hem zat, maar meer op de afdeling longchirurgie. Gaat hij het aanvechten? Um, daar zijn we over in overleg. In ieder geval gaan we zienswijze uh, uitbrengen op de, op de uh, op normatiefstelling, het voornemen daarvan. Als dat dan uh, uh, geen verandering brengt in een standpunt, ja, dan moeten we gaan kijken wat we gaan doen. Dan zou het ook kunnen dat we een kort gering weten, werkstelling starten of iets anders. Um, maar dat is afwachten. Goed. Meneer Noordover. hartelijk dank voor uw uitleg. Oké, okay, graag gedaan. Tijmen Noordover, hoorde u advocaat van Pieter Posmus. Voormalig moeten we, nou nee, nog niet helemaal zeggen. Hoofdafdeling Longziekte van het VU Medisch Centrum. Hij is op non-actief gezet. Fijn dat ik u iets mag vertellen over Liesplanbank, de meest transparante internetspaarbank van Nederland. Inderdaad, van Nederland. Want Liesplanbank is gewoon een gevestigde Nederlandse bank. En dat al sinds 1993. Wel zo vertrouwd. Kijk op liesplanbank.nl. Mijn naam is Peter de Bond, sportjournalist. Wow, en een prachtige paas van Jansen. Voor iedereen duidelijk Liesplanbank. Nederland is een belangrijk veeteeltland. Maar het welzijn van dieren in de vee-industrie komt steeds meer in de knel.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 Politieke partijen willen vooral goed samenwerken na de verkiezingen... en oproep voor meer noodhulp aan Syrische vluchtelingen. Goedemorgen, het is half negen, ik ben Jan van der Putten. De kop is eraf voor de lijsttrekkers. Het eerste verkiezingsdebat op tv is gevoerd bij de NOS. Zonder Wilders, zonder Roemer, uh, Rutte was er ook niet. Die kwamen nog wel ter sprake in een debat... dat verder vooral ging over de zorg en de crisis. GroenLinks-leider Sap. Die crisis die wacht natuurlijk niet op het moment dat wij in Europa eindelijk zover zijn dat het allemaal perfect is en dat het helemaal democratisch is. Die crisis die dendert nu door en die crisis vraagt nu om oplossingen. Het werd geen heel veel debat. De partijleiders benadrukten vooral het belang van goede samenwerking na de verkiezingen. D66-leider Pechtold. Goed debat. Het is natuurlijk tien minuten zorg, tien minuten crisis. En dan moeten we ook nog tien minuten over coalities praten wat nog helemaal niet aan de orde is. Maar je ziet toch onderscheid. En ik was blij dat we het met elkaar eens zijn van er moet wel wat gebeuren. Het vertrouwen van mensen, dat staat centraal. Hoort het net al, het VU Medisch Centrum heeft longarts en hoogleraar Piet Posmus op non-actief gesteld. Posmus trok aan de bel over de ruzies op de afdeling longchirurgie en vreesde voor de veiligheid van patiënten. De inspectie volgde Posmus en plaatste het ziekenhuis afgelopen dinsdag onder scherp toezicht. En volgens, vervolgens zou de raad van bestuur de positie van de longarts onhoudbaar hebben gevonden. Het ziekenhuis wil daar officieel nog niks over zeggen. Tijdens een introductieavond op het ROC in Tilburg... zijn twee meisjes van 16 gewond geraakt. Ze dronken uit een bekertje. Ze dachten dat daar ranja in zat. Maar ze kregen direct brandwonden. Vermoedelijk zat er in die bekertjes een bijtende stof. En de politie zoekt uit wat er mis was met dat drinken. Het is niet zo dat we nu direct aan opzet denken... maar er is in ieder geval wel iets met die ranja aan de hand. Of dat gaat om restanten van iets, of dat er iets verwisseld is. Nou, Dat is allemaal nog onduidelijk. In elk geval is het wel zo dat die twee 60... Meisjes toch wel uh, ja, ernstige verwondingen hebben. Die zijn uh, opgenomen in het ziekenhuis. En dat is ook de reden dat wij het heel serieus nemen. En zometeen hoort u meer over die bijtende ranja. De man die een Doornspijker politievrijwilliger aanreed, heeft zich gemeld bij de politie. Hij had volgens de politie via via gehoord dat hij werd gezocht. Die politievrijwilliger stond bij een wegafzetting, werd geschept en raakte zwaar gewond. En dat busje wat hem schepte, dat reed door. Het slachtoffer vermoedt zelf dat de man hem niet expres heeft aangereden. Supermarktreus Reus Aholt heeft het eerste half jaar meer omzet en een hogere netto-winst geboekt. De omzet kwam uit op bijna 17,5 miljard euro en de winst steeg tot 530 miljoen. Aholt op boer sprak van een moeilijk economisch klimaat. Daardoor is het in Nederland en de VS moeilijk om klanten te trekken. Die letten meer dan vroeger op de prijs. En Aholt is dan ook veel geld kwijt aan reclame, promotiecampagnes en prijzenacties. Er moet meer geld naar noodhulp in Syrië. Die oproep komt van VN-chef Valerie Amos. De situatie is de afgelopen maanden erg achteruit gegaan, zegt hij. Volgens cijfers van het Syrische regime zijn 1,2 miljoen mensen dakloos geworden. En die hebben volgens Amos dring dringend meer hulp nodig. UNHCR en UNFPA distributed hygiene kits, hygiënekits, blankets en andere items to over 60.000 mensen in de eerste twee weken van august. Maar het is niet genoeg not when we are dealing with the needs of an estimated 2.5 million people. Valerie Amos van de VN en dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weeronline. We beginnen de ochtend nog vrij fris met temperaturen tussen 11 en 16 graden. En daarbij is het overal droog. Er trekken wat wolkenvelden over het land, maar ook een paar opklaringen. De ochtend verloopt verder overwegend droog met redelijk wat zon afgewisseld door die wolkenvelden. Vanmiddag zien we een vergelijkbaar weerbeeld: zonnige periode, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. In de noordelijke helft van het land kan nog wel zeer plaatselijk een buitje ontstaan. Stelt niet veel voor, het blijft dus veelal droog. Het wordt uiteindelijk 19 à 20 graden aan zee, tot 22 graden in het binnenland. De wind die komt vandaag uit het zuidwesten en is zwak tot matig van kracht. En de meeste wind verwacht ik voor de noordelijke helft van het land. Uh, morgen vrijdag dan is er wat meer bewolking aanwezig, dus minder zon. Er is uh, kans op een plaatselijke bui. Er staat morgen niet al te veel wind en het wordt zo'n 22 graden. ANWB verkeersinformatie In heel Nederland staat er bij elkaar opgeteld zo'n 75 kilometer file. Maar vooral rondom Rotterdam heb je veel vertraging. Maar ook op de A27, daar kom ik zo bij. Eerst de A20 bij Rotterdam, richting Hoek van Holland. Tussen het knoop, of bij het knooppunt op plein staat 2 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De linker ook is dicht. Dan de A27, Breda-Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, 5 kilometer door een ongeluk. De linker ook is afgesloten. Dat betekent dat je daar maar één rijstrook over hebt... Aan de andere kant van de vangrail, dus naar Breda... is ook de linkerrij zo dicht bij Noorderloos. Dat komt door hetzelfde ongeluk. Daar staan de ambulances en de hulpdiensten opgesteld. Tussen Eveningen en Noorderloos richting Breda 5 kilometer viel ook. In het zuiden van Limburg op de A76 vanuit Geleen naar Heerlen... staat tussen Geleen en Nut 5 kilometer door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij.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 Bij gevechten tussen twee stammen in het zuiden van Kenia zijn gisteren tenminste 48 mensen gedood. De meeste van hen waren vrouwen en kinderen. Volgens ooggetuigen werden veel van hen aangevallen met kapmessen. Correspondent Koert Lindeyer in Nairobi. Koert, wat is daar gebeurd? Het was een conflict dat al een tijdje speelde. Langs de kust van Kenia. Er waren de afgelopen weken al een paar doden gevallen waarna nu dus het dieptepunt van de cyclus van vraagacties heeft plaatsgevonden. Het gaat om de tribale groep de Pocomo, die boeren en vissers zijn... en om de veehoudende groep de Orma, een dispuut tussen herders en boeren dus. Dinsdagavond was de beurt aan de Pocomo's om een aanval uit te voeren op de Orma. En waarschijnlijk waren veel Orma-mannen met het vee weggetrokken... en daarom is een groot deel van de inmiddels 52 getelde dodelijke slachtoffers vrouwen... En kinderen, het is een conflict om water en om weidegronden. Geen politiek conflict dat Kenia in politieke onrust uh, zal doen storten. Nou komen er wel vaker stammenconflicten voor in Afrika. Maar hoe kan het dat zo'n conflict zo enorm uit de hand loopt? Het is uh, een gebied ver afgelegen in de delta van de Tana rivier... Er zijn geen wegen of alleen wat uh, zandpaadjes en je begeeft je er eigenlijk alleen maar per kano en dat gaat heel langzaam en dat geldt ook voor de politie of andere ordentroepen die daar naartoe willen trekken. Kortom, er is weinig invloed van buiten op wat zich daar afspeelt en conflicten worden op oude, misschien moet je zeggen op primitieve wijze beslecht. Ja, maar goed, hier vraag je dan toch af hoe het wat de autoriteiten doen, um, maar dat is dus uh, volgens jou niet veel. Nou, dat vragen de Keniaanse kranten zich natuurlijk vanochtend uh, ook af wat de rol van de autoriteiten is. Er heeft vorige week een vergadering plaatsgevonden onder leiding van lokale autoriteiten tussen de Pokomo en de Orma... Waarbij een soort afspraak is gemaakt dat gestolen koeien zouden worden gecompenseerd. Maar waarom zijn de verdachten van eerdere aanvallen, waar ook doden bij zijn gevallen de afgelopen weken, waarom zijn die niet gearresteerd? Dan was misschien deze cyclus van uh, geweld gestopt. Eigenlijk is de, het antwoord op je vraag, waarom uh, doen de autoriteiten niets? De autoriteiten zijn er gewoon nauwelijks aanwezig. Ze laten dit soort conflicten dooretteren. En als ze dan heel uit de hand lopen zoals nu, dan vallen er dus gigantisch veel doden bij, en is Kenia uitermate geschokt. En is het wachten op de volgende wraakactie? Dat is heel goed mogelijk. Nu zal je, mag je aannemen dat uh, veiligheidstroepen daar naartoe worden gestuurd. Maar uh, op dit moment is de monding van uh, de de, de, de, de rivier overstroomd. Dus het is uiterst moeilijk om daar uh, je nu naartoe uh, te begeven. Dit soort conflicten kunnen opnieuw plaatsvinden. En alleen dan wanneer er politiek belangrijke, invloedrijke stammen bij zijn betrokken... dan gaan er rode lichtjes branden in de hoofdstad Nairobi... en dan wordt er massaal in opgetreden om grote politieke... ...conflicten te beslechten. Maar nogmaals, dit is geen politiek conflict. Dit is eigenlijk een antropologisch... ...een ongeoud conflict... ...tussen herders en, uh, en landbouwers. En daar zijn de autoriteiten niet echt geïnteresseerd in... ...om die op te lossen, dit soort conflicten. koert Linda, ja, vanuit Nairobi. Het is... Uh... 12 minuten over half negen. We gaan door naar het Ranja-incident in Tilburg. Misschien heeft u het meegekregen. Inmiddels twee meisjes van 16 jaar uit Tilburg zijn gewond geraakt... toen ze Ranja dronken tijdens een introductieavond van het ROC daar. Ze liepen brandwonden op aan hun mond en keel... nadat ze vloeistof, ze dachten dat het Ranja was, door hadden geslikt. Woordvoerder Willem van Hoijdonk van de politie Midden-West-Brabant. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik denk niet dat u dit ooit heeft meegemaakt, of wel? Nee, dit was inderdaad een hele bijzondere melding. die we gisteravond rond uh, tien over half acht uh, binnenkregen. Er werd in eerste instantie om een ambulance gevraagd. Nou, later zijn er ook uh, politiemensen ter plaatse gegaan. Uh, Aanvankelijk zijn er drie studenten overgebracht naar het ziekenhuis. Twee meisjes en de jongen. Maar die jongen had het gelukkig weer snel uitgespuugd. Maar net wat u zegt, die, die meisjes die zijn wel gewond geraakt. Die hebben inderdaad brandwonden aan mond, slokdarm. Uh, ja, en mogelijk ook zelfs de maag. Die zijn opgenomen op de intensive care afdeling van het Tilburgse Elisabeth ziekenhuis. Dus die zijn gewoon zwaar gewond? Ja, die zijn zwaar gewond. Uh, wat ik gisteren begreep van de school, die inmiddels ook met een van de ouders had gesproken. Uh, dat de toestand van, van een van die meisjes in ieder geval stabiel. Is. Uh, dus ja, we moeten het verder uh, afwachten. We hebben wel uh, technische recherche daar uh, naartoe gestuurd om uh, te kijken ja, wat er nu precies uh, gebeurd is. Uh, het is helemaal niet zeker dat het overigens met opzet is, maar het kunnen het natuurlijk op dit moment niet uitsluiten. Het zou ook iets kunnen zijn van een verwisseling. Uh, ik begreep dat er ook in dat keukentje waar die ranja was klaargemaakt... ook uh, vaatwasmachine reiniger stond. Dus eh, dat is waar de school zelf aan zit te denken. Maar goed, dat zijn allemaal verschillende mogelijkheden... die we nu uh, aan, het, uh, aan het onderzoeken zijn. Dus ja, op dit moment kan ik daar echt nog geen uitsluitsel over geven. Nee, dus u weet ook nog niet wat er in die ranja zat? Nee, in ieder geval wel een bijtend uh, middel. Ja, uh, ook zeer geconcentreerd, uh, wat ik begrijp... Uh, van de collega's die daar uh, ter plaatse zijn geweest. Dus uh, de, de optie dat het mogelijk iets van restanten waren... die in de bekertjes zijn... Nou, dat lijkt me heel onwaarschijnlijk, want het waren van die kartonnen bekertjes die je bij een koffiezetafraad ook vaak ziet. Ja, en vaatwasmachine reiniger, een fles lijkt dan veel op een fles oranje. Daar gaat u dan, dat zou nou, dan een idee zijn? Of? Dat, dat, dat is een optie uh, die, die ik ook vanmorgen hoorde vanuit de school. Maar goed, dat, dat is één van de scenario's die we op dit moment aan het onderzoeken zijn. Ja. En hoe gaat de school daarmee om? Zijn ze daar ook aan het zoeken? Nou, wat ik begrijp is in ieder geval dat ook uh, op school natuurlijk daar, daar best veel commotie was uh, gisteravond. Die avond is ook verder uh, afgebroken. De studenten zijn geïnformeerd. En uh, ja, natuurlijk denkt de school wel mee over wat er gebeurd zou kunnen zijn. En, uh, maar goed, onze technische recherche gaat eerst nu eens, nu eens verder kijken of we kunnen vaststellen hoe geconcentreerd het spul is geweest en wat het nou precies is geweest. Ja, maar opzet sluit u niet helemaal uit? Sluiten we niet uit, maar het is niet het eerste waar we nu vanuit gaan. Willem van Hooijdonk van de politie Midden-West-Brabant, dank u wel. Schrijver Geert Mak volgde het spoor waar langs collega John Steinbeck 50 jaar geleden door Amerika reisde. Gaat er dus zo meer over horen? Schreef er een mooi boek over. Tennis mooi? Er oh, nu mooi. Hoe ja. is het op de weg? Nou, niet zo mooi. Ja. Er staan nu twintig <laughs> okay. files, uh, Lara. Er zijn veel ongelukken gebeurd. Um, eerst op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond. Zes kilometer. De weg is daar nu dicht. Althans, je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Je kan dus het beste omrijden via de A2... als je vanuit Brabant naar Utrecht wil. Andere kant op, vanuit Utrecht naar Gorkum... staat door dat ongeluk tussen Everdingen en Noordeloos vijf kilometer. De linkerrijstrook is daar even dicht geweest... om de ambulance. Erbij te laten, maar nu is de weg daar weer vrij. A59 vanuit Os naar Zierikzee, tussen Vlijmen en Drune West, vijf kilometer door een ongeluk. De linkerrijs is dicht. Aan de andere kant van de vangrail staat de kijkersfile tussen Waalwijk en Drune, drie kilometer. En in Limburg op de A76 vanuit België naar Heerlen, tussen het knop in Keren's Heide bij Geleen en Schinnen staat vier kilometer. Hier is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Tweede Kamer praat vandaag weer over de langstudeerboete. Slagheven Karin. Albers is in een studentenhuis in Utrecht. Eh, Karin, tussen de studenten die er ook mee geconfronteerd gaan worden. Of het, moet, of het moet nog afgeschaft worden. Hè? Hebben ze daar hoop op? Uh, nou, hoop is er altijd. Maar volgens mij zijn de eerste er al, Albert en Bogert... die uh, een mailtje hebben gekregen, betalen maar dit jaar, hè? Ja, klopt. Gelukkig wel een halve. Ik hoop wel in februari met mijn master beginnen. Maar tot die tijd moet ik wel de langstudeerboete gaan betalen. Want wat studeer jij en hoeveel jaar ben je? Ik stuur geschiedenis en ik ben aankomend zesde jaar. Ja, ja, ja, ja, dat staat ook een beetje... Uh, ja, dat, dat is ook lang, hè? Ja, klopt. Maar ik heb al anderhalf jaar niet gestudeerd eigenlijk. Want ik heb eerst een half jaar een reis naar Midden-Oosten gemaakt... tijdens de Arabische Lente. En toen daarna werd ik gevraagd voor een bestuursjaar. En dat ben ik toen gaan doen. En toen kwam ik erachter dat de langste boete toch echt definitief was. En tot die tijd dacht je, ach, dat zal wel overwaaien. Nou ja, die hoop was er wel. En ik ging niet mijn beslissing af laten hangen van een nog niet genomen besluit. Nu zit ik hier in een, kor, een huis van het koor, dus je betekent ook... Uh, ja, jullie hebben veel tijd, uh, Breng jullie door op de vereniging... met bestuurswerk, met commissiewerk. Um, ja, had je dat anders gedaan? Had je toen al geweten dat die boete door zou gaan? Oh nee, dat, dat deelt niet. Nee, ja, Ik had wel gewoon iets praktischer mijn studie ingedeeld. Ik heb nu bijvoorbeeld ervoor gekozen om mijn scriptie naar voren te schrijven... om een beter resultaat te halen voor mijn scriptie. Dan was ik tevreden er geweest met bijvoorbeeld een 7 of een 6,5... als ik maar mijn scriptie had afgerond. Dus het zijn wel beslissingen geweest die ik makkelijk had kunnen nemen... om langstuboeten niet te krijgen. Maar dat had niet gelegen op het gebied van commissies doen of weet ik wat. En uh, heb je nog hoop dat die wordt afgeschaft? Ja, je zou de gaas als je nog een beetje vertrouwen hebt in de politiek... moet je toch wel verwachten dat ze het af gaan schaffen als ze dat allemaal zeggen. Zeg, en hoe zit dat voor, voor jullie, de anderen, Stijn, Koen, Ludo en uh, Cisco? Um, die langstudeerboete die eraan zitten komen... heeft dat invloed op jullie manier van studeren, Cisco? Ja, voor mij wel. Ik, uh, ik, ik zit in mijn vijfde jaar van geneeskunde. En ik had altijd een beetje het idee van... Uh, als ik gewoon netjes hard doorstudeer, dan ben ik op mijn 24 e dokter. Dat vond ik zelf een beetje vroeg. Dus ik heb hier en daar uh, wat ruimte genomen, ook voor wat andere dingen. Uh, maar als ik dit uh, had geweten, had ik dat denk ik wel anders gedaan. Was je extra jong dokter geworden? Ja, ja waarschijnlijk wel. En dan, uh, ja, of afgestudeerd. En dan, ik ga bijvoorbeeld nu reizen. Uh, ik heb nu de hele zomer doorgestudeerd... omdat ik naar Amerika ga voor kooschap. en daar een beetje wil reizen... Maar ik denk dat ik dan bijvoorbeeld gewoon snel mijn beul had gehaald... en misschien daarna een jaar was gaan reizen op, op dat soort uh, manieren. Maar ik kon het niet weten toen ik begon, dus ja, dat uh, is een beetje laat. Nee. Aan de andere kant kun je zeggen, nou ja, het feit dat je nu de uh, zomer hebt doorgestudeerd... vanwege die boete, die dreigende boete, dat is op zich niet verkeerd, toch? Nee, zeker niet. Ja, een beetje uh, jammer van het lekkere weer. Maar uh, wel, uh, ja, op zich, het, het werkt wel. Het werkt bij mij wel als een stok achter de deur. Ja. Hoe zit het voor Koen? Want jij zit op de wippen, greep ik. Ja, ik sta op dit moment op scherp. Uh, ik heb nu een jaar vertraging... En ik ga nu mijn derde jaar in uh, van geneeskunde. Dus ik moet dit jaar gewoon eigenlijk alles halen. En dat is de druk die er nu bij is gekomen. Maar voor de rest uh, zijn er niet heel veel dingen die ik wat dat betreft anders heb gedaan. Want de dingen die ik heb gedaan, waardoor ik vertraging heb gelopen, sta ik op dit moment nog wel achter. Het is gewoon jammer dat er straks misschien boet wordt. Zeg, Den Haag, daar is het vandaag spannend. Want het wordt overlegd door de onderwijsspecialisten en door uh, de staatssecretaris. Um, ja, dit wordt of een dure dag of een goedkope dag. Wat, wat denk je, Albert? Ja, nou, ik hoop ook al maar voor mijn eigen vertrouwen in de politiek... dat ze vandaag gewoon dat, dat ding gaan afschaffen, als ze dat ook gezegd hebben. Um, ik weet niet of het natuurlijk nu gaat lukken... maar ik denk dat als ze het echt willen, dat het vast wel kan. Um, en dat ze er gewoon vandaag mee stoppen. Of in ieder geval, als ze het dan later beslissen ermee te stoppen... dat we wel met terugwerkende kracht doen. Nou, we gaan het allemaal volgen. Uh, we hebben ook onze specialisten in Den Haag natuurlijk. We gaan het debat bijwonen en eens kijken of dat voor jullie verschil uitmaakt. Heartbeats van José González. Je kent het misschien nog van de commercial van Sony. Na Europa is Amerika het onderwerp van een nieuw historisch boek van Geert Mack. Het verschijnt vandaag. Reizen zonder John heet het dikke boek. En het is een zoektocht naar het Amerika van nu. Gebaseerd op een reis die de Amerikaanse schrijver John Steinbeck... vijftig jaar geleden maakte. In 1960 ging John Steinbeck als beroemd schrijver op leeftijd... op zoek naar zichzelf en zijn land... in een rondreis door het noorden, westen en zuiden. Hij deed dat met zijn hond Charlie. Reizen met Charlie was de blauwdruk voor een nieuwe reis van Geert Mak, de Europese journalist en schrijver. Steinbeck werd destijds onaangenaam getroffen door de enorme ontwikkelingen die hij aantrof. Mak observeerde een halve eeuw later de contrasten van verval in de uitmuntende natie in een prachtig landschap. En John Steinbeck was een enorme pessimist. Hij had ook een beetje depressief hoor, tijdens die reis, dat merk je dan. Hij ging een beetje jakkeren en zo. Maar hij was ook depressief over zijn land. Terwijl hij daar heel weinig reden toe had, want het ging ontzettend goed. Het knalde eruit in 1960. En nu zie je inderdaad een ander land terug. Verval is een zwaar woord, want ik denk dat Amerika uiteindelijk terug zal vallen, meer in zijn natuurlijke staat. En wat je vooral ziet als je langs het, door het land reist... is ten eerste dat, dat in de steden gaat het best goed. De grote steden, soms ook niet hoor. Maar dat platteland, dat is behoorlijk arm aan het worden. En vooral de kern van Amerika, Main Street, USA. Al die kleine stadjes waar we al die films van kennen. Al die binnensteden zijn dichtgetimmerd. die zijn verdwenen als het ware. En dat vind ik toch wel zorgelijk, maar ook... Interessant omdat de Amerikaanse politiek zich daar altijd heeft afgespeeld. En het was eigenlijk het kloppend hart van de Amerikaanse politiek: dat Main Street. En dat is weg. En wat gebeurt er dan? Amerika! Amerika! kernachtige zin is dan... de toekomstgerichtheid van de Amerikaanse droom... het machtige gevoel dat het leven niet bepaald wordt door het noodlot... maar door jezelf... het stellige weten dat alles uiteindelijk altijd beter zal worden... dat klassieke Amerikaanse zelfbeeld... vertoont steeds meer barsten en scheuren. Niet alleen het hart is eruit. De Amerikaanse droom is volledig vervaagd. Volledig niets, maar die is in het vervagen... Kijk, ik heb, toen ik de, die reis van Steinbeck na reisde, heb ik hetzelfde gedaan als hij. Namelijk elke ochtend om half zeven, zeven uur in een diner te gaan zitten. Of in een McDonald's. Want daar wordt heel veel gezamenlijk gegeten. Door groepjes arbeiders, door reizigers, maar ook vaak boeren of gepensioneerden. Dat hebben een soort ontbijtclubjes, heb je daar. Heel veel, overal. Dat was in Steinbeck's tijd zo en nu is het nog steeds. En dan kun je best aanschuiven. En soms hoor je niks en soms hoor je waanzinnig veel. Als je dat systematisch doet krijg je toch wel een beetje een idee van de stemming in het land. In tegenstelling tot, tot een half eeuw geleden... zijn mensen uitgesproken somber over de toekomst... en vooral over de toekomst van de kinderen. Het land heeft een aantal idealen van gelijkwaardigheid... en ook van saamhorigheid en van democratie. En die spelen nog steeds, zijn nog steeds belangrijk. Maar je ziet wel dat die idealen uh, zwaar onder druk staan. De gelijkwaardigheid bijvoorbeeld, doordat er... Een enorme verschuiving van rijkdom heeft plaatsgevonden de afgelopen eeuw... van arm en van de middenklasse naar de superrijke 1%. De commentator zei ook wel, het is alsof de afgelopen decennia... een geweldige stofzuiger door Amerika zijn gaan die dollars heeft, naar boven heeft gezogen. Ja, Amerika heeft enorme mogelijkheden. Het is nu een heel rijk land aan grondstoffen, nog altijd. Het heeft ook een hele dynamische, hardwerkende, flexibele bevolking. Alleen... Ze moeten wel onder ogen zien dat ze niet meer de supermacht zijn. Deze verkiezingen kunnen wel een indicatie geven hoe nuchter de Amerikanen over hun eigen situatie denken, wat ze wel onder ogen willen zien en wat niet. Reizen zonder John heet het nieuwe boek van Gert Mack over de hedendaagse Verenigde Staten. Jeroen Wiel uitspraak met hem. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.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 Dit is Radio 1.